Dat was hem dus, zeg maar het uh, openingsnummer uh, van uh, Klopje Popje tijdens het uh, voorronde van de Rob akdao Nou ja, je hoort uh, nog hier en daar nog wat op de achterkant, hoor je, hoor je ze nog verder spelen. Maar, uh, nou zijn markers net onder dit nummer, Chateau. Ja. heel moeilijk te volgen, wat tekst betreft. Ja, ja. Ja. Moet je er echt gewoon uh, zo uh, verschrikkelijk uh, bovenop zitten? Van, wil je er iets van horen en uh, begrijpen? Nou, dat, ik heb al gesproken met, uh, met zeg maar, een zangdocent. En die zei echt dat ik aan mijn articulatie moest sterken. Ja. Zeker dus, uh, ja. dus bij dit nummer. Dus ja. uh, dat is nog wel echt uh, iets waar ik, uh, waar, ik, ja, waar ik een beetje over struikel dan. Ja. Ga je, gaan jullie dit nummer dan nog een keer opnieuw doen, zodat het dan wel duidelijk is wat je ziet? Nee, want ik vind het eigenlijk wel mooi klinken zo. Ja? Ja. Het is... Uh, het is uh, moet maar, het dat, dat ook zo? Een beetje... Een beetje, uh, on, een beetje. Het is, uh, het is uh, een, een bepaalde soort taal die ik spreek. Het is ja. Anglikaans. Uh, ja. Anglikaans, Saxe, Ja. En dat uh, spreken nog maar weinig mensen. Dus me mensen hebben daar weinig mee. Het lijkt een beetje op Nederlands. Een beetje op Fries. Um, een beetje op I Iers. Ja. Een beetje op Turks. Een beetje op Hebraaus. Het heeft een beetje, een beetje een samenhang van die talen ja. die, die bij elkaar komen. zeg maar. En daarom denken veel mensen van, als ze ons dan zien van, uh, ja, we, of als dat nummer dan gespeeld wordt van, uh, wat, wat zegt hij nou, ik versta het niet. En dan denken ze dat, het, dat ik probeer Nederlands te praten, maar dat, dat is niet eigenlijk wat ik aan het proberen ben. Nee. Dus. Uh, je spreekt gewoon die bijzondere taal die op dat moment. Precies. Ja. Uh, en dat is ook iets wat uh, je nog zelf uh, je eigen. Draai kan geven. Dus ja. het is ook nog heel persoonlijk. Uh, dus ik probeer ook een eigen emotie uh, erin de, de, de te gooien, ja. zeg maar. Die daarbij past. Ja. Dus het, het, is, het zijn ook gewoon klanken die ik op dat moment voel en die op dat moment van levensbelang zijn. Ja. En uh, daar, daar moet je gewoon een beetje. Uh, yeah. Een beetje inkomen dan op dat moment. Ja. Sommige mensen hebben dat niet zo sterk. Heeft dat ook te maken met het feit dat jullie ook jullie zelf Klopje Popje noemen? Omdat je juist deze bijzondere taal daar ook uh, in verwerkt? In ja, deze nou ja, Klopje Popje heeft natuurlijk ook weer te maken met rond de Animagus. Ja. Uh, en met groep volgelingen. Ja. Maar uh, dat heeft ook wel... Uh, nou, omdat het een beetje een bijzondere naam is natuurlijk. Ja. Uh, sluit het wel aan bij um, de shock die... Uh, soms uh, tot stand gebracht kan worden als wij spelen. Ja. En, uh, er zijn ook veel mensen die het allemaal niet zo leuk vinden. Maar ja, kijk, uh, ik vind het wel heel leuk. Dus ja. <laughs> maar, je, maar is dat ook, dat is ook denk ik misschien een beetje de insteek van... het gaat toch niet om, ja, dat het ook een beetje voor jezelf is ook. Nee? Uh, het moet, er moet toch ook een klein beetje iets van, van, van, uh, van jullie zelf... En dan ook met jou, uh, wat ook met jou want jij uh, bent toch uh, zeg maar de vooruitgeschoven pion als het gaat om uh, te laten zien van uh, ja. hè, de band. Nou, ik, ik, uh, ik snap soms ook niet wat mensen leuk aan vinden, want ik ben eigenlijk gewoon mijn eigen stront over het publiek aan het uitsmijten. <laughs> is want het zo? Ik, nou ja, het is gewoon. <laughs> kijk, je hebt. Ik, nou, wat, wat ik denk dat ja. deze band uh, doet, uh -huh. is um, de uh, frustraties, de, de dingen die op, mensen opkroppen. Ja. Uh, ...dat het er voor, voor één keer eens even gewoon flink uitgestort wordt. Weet je wel? Ja. En dat is iets wat ik altijd gewoon nodig heb gehad. Als ik deze bed niet had, dan was ik wel, uh, was ik wel met mijn broer aan het uh, vechten of zo. Weet je wel? Dan had ja. ik hem al een paar klappen verkocht. Wat ik vroeger ook deed, als ik boos was op mijn broer... Ja. ...dan liep ik naar hem toe en dan, dan probeerde ik hem te slaan... ...maar ik kon niet heel hard slaan, ik was nog ik was veel kleiner dan ja. hem... Ja. En dan riep ik altijd... Oh, papagaaien! papa Papagaaien! Oh, papa Papagaaien! Waarop mijn broer uh, helemaal in een scheur lag. En uh, dat vond hij uh, bijzonder komisch dat ik dat deed. Maar voor mij was het bloed serieus. Ik was yeah. gewoon boos. En dat was het enige woord wat ik toen kon uitkermen. Maar doordat hij zo hard lachte werd ik nog kwader. En dan riep ik nog harder... papa papagaa. Tot op een uh. gegeven moment zo hard sloeg dat hij mij heel hard terugsloeg. En toen was ik nog oud. Weet je wel? Uh. Maar dat is zeg maar het idee achter, achter dit. Zeg maar dat ik... Dat, mensen, dat er ergens een oermens zit, weet je. Ja. En uh, die wil eruit. En dat heeft te maken met dat mensen gewoon willen neuken. Ja. Dat mensen gewoon willen vechten. Gewoon. Soms zou je iemand zijn koppen wel af willen slaan. Ja. Allemaal van dat soort opgekropte dingen, weet je. Dat, dat proberen wij tot uiting te brengen. En dat levert vaak op dat. Uh, of mensen denken: van, wat is dit voor iets afschuwelijks? En wat doet die vent er irritant? Ja. Maar dat zijn mensen die. Uh, die zijn bang voor hun oermens. Weet je ja. wel? Die willen daar niet te veel in de buurt komen. Dat ze dan bang zijn dat ze hun controle verliezen. Maar je hebt ook mensen die vindt het geweldig En die herkennen zichzelf in als oermens. Als iemand die gewoon flink even alles kapot wil slaan. Dat soort dingen, weet je wel? Ja, dus ja we hebben we een, uh, een toneelspeler uh, voor, de, voor de ramen staan. Okay, <laughs> de, ja, en ja, hij pint op... zonneveld. Maar goed. Een man met een snor. En ja, een ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, nou, hij gebaart nu of, die, of de deur open mag, maar ik weet niet of we, we hem moeten toelaten, Marcus. Nee, dat... Nee, nou, uh, nou, ja, nou, nou, nou, nou, dat doen we niet, hè. Lullig, <laughs> lullig voor hem, maar... Lullig voor Ben. Is dit nou een circus daar, die, die ja, hier in Zandvoort? Ja, ja dat, daar kijken wij nou, nou bijna ja, elke zaterdag in Het dodag. heet een circus, maar het is geen circus. Wat het is Het, het is, uh, is uh, gokautomaten, we hebben een speelautomaten beneden. En ja. uh, bovenin heb je de bioscoop zitten. Ja, er ja, okay. wordt gebeld. Het is een tent. <laughs> het is wel een tent. Ja. Ik vind het een gekke, een gekke tent. Heb jij nog iets uh, klaarstaan? Want dan kunnen, dan kunnen we namelijk even iemand uh, binnenlaten. Oh want ja, ik denk ik toch, heb... uh... Goed, uh, moet ik iets, nog iets uh, van klopje popje draaien? Nee, gewoon iets uh, waardoor je weer geïnspireerd bent om klopje popje te doen. Oké, okay, maar uh, mag ik dan ook nog iets van klopje popje draaien? Ja niet? Ja, <laughs> ja, okay, ja. Nee. dat mag. Uh, even kijken, dan moet ik even nadenken hoor. Uh, nou ja, ik weet nog wel wat. Dat is, uh, dit is uh, nog voordat ik de Mars Volta ging luisteren. Dat is alweer een tijdje terug. Maar dat vind ik nog steeds erg, erg goed. Um, dat heet The Spirit That Guides us. En dat is in feite een Nederlandse band. En daar begon het eigenlijk helemaal mee. Die, daar zag ik een band spelen met één zanger. En één screamer. En dat was alles wat ze deden. Ze hadden geen instrument. En dat, toen, dat was het moment dat ik dacht: dat wil ik ook doen. Zo op het podium. Ah, Oké. Okay. Uh, even kijken. Uh, dus uh, dan is dit misschien wel een goed nummer om te laten horen. Laat maar horen. Heel simpel. Uh, the spirit that guides us, yes. Elrond. Dat klopt. Ja. Zo ja, heet dat. Uh, nog even over de taal. Want de taal was waarop jij je broer, zeg maar, uh, op een gegeven moment frustraties. Dat soort uh, zaken waar je, waar je uh, als uh, jongeling te maken had. En dat je wel eens uh, het gevecht met je broertje aan moest. Is daar ook, zeg maar, die oude Al-Saxische taal op een gegeven moment uh, voor jou, bij jou de belangstelling uh, gewekt om ja, dat uh, te zeker. gaan doen? Ja, dat nou vond het... ik wel aansluiting. Mee, ja. Zeg maar. ja. ja, is het ook... Je zegt, dat het is een taal. Ja. Vanwaar die belangstelling juist? Om juist dat te gaan doen? Want het ligt niet voor de hand om juist uh, om, om zoiets te gaan doen. Nou, juist omdat het niet voor de hand ligt. Ja, dat, dat, dat, dat wou ik zeggen. Dus. Je moet ook dingen doen die niet voor de hand liggen, want dan val je op en dan ga je. Dan zit ik hier bijvoorbeeld en dan denk ik... <laughs> Dus stel jij vraagt, van, goed, dat ligt niet voor de hand, waarom doe je dat? En dan zeg ik, ja, dat doe ik omdat het niet voor de hand ligt, zodat jij dat dan weer interessant je? En daarom zit ik hier, hoppa! Ja. Zo werkt dat. Ja, uh, het, uh, het, doordat niemand het gedaan heeft, denk jij van, nou, laat ik eens het. Ja, in het, uh, en, en omdat ik het wel bij mij vond passen uh, mm. in verband met het verhaal van mijn broer, zeg maar, ja, dat ik ja. hem zo wilde op die manier wilde um, aanvallen. Ja. En dat dat uh, een soort connectie heeft met, uh, met de oermens, zo gezegd. Ja. Ja. Ja, heb jij je... iedereen die connectie wel heeft. Zeg maar. ja. Heb je überhaupt iets met het fenomeen geschiedenis en met oermensen? Uh, ja, ik ja. heb ook wel iets met geschiedenis. Ja. Ik had ook wel geschiedenis willen studeren. Ja. Maar zo heb ik toch maar muziek gedaan. Maar misschien ga ik na het conservatorium nog gaan geschiedenis studeren. Ja. Nou, dat lijkt me wel interessant. Ja. Uh, in welke uh, opzicht uh, helpt het conservatorium uh, de muziek? Op dit moment die je schrijft en maakt. Uh, nou, sowieso. Uh, op, op de eerste plaats bandleden. Die dan ook echt heel goed zijn. Ja. Technisch. Ja. Daar heb ik heel wat aan. Maar zelf uh, leer ik me ook ontwikkelen. In het zanggebied. En uh, ik, ook gitaarles heb ik ook. Ja. En uh, je krijgt ook verschillende invloeden. Van andere mensen die van andere muziek houden. En andere bandjes die je ziet. En zo. Ja. Dus um, in creatief opzicht um, word je ook heel erg geïnspireerd op ja. die school. Ja. Ja, dus je allerlei muziekinvloeden... dat probeer je dan eigen te maken en ook toe te passen? Nou, nou, het, is, het, is muziek, het, is, het is natuurlijk niet zo van... Goh, dat vind ik leuk en dat ga ik nu meteen toepassen. Nee. Maar als je, ja, als je gewoon alles een beetje kent... Ja. dan um, zijn, kan het zo zijn dat het op een hele goede... Op een eigen, wel op een eigen manier er weer uit kan komen. Ja. Dus dat het wel bij jezelf blijft. Maar toch ook. Uh, nou, dat, dat, dat, dat maakt het bijzonder. Weet je een Combinatie van dingen die, waar je een connectie mee hebt. Dat je dat, uh, dat, je dat dan weer uh, laat uitspatten op een andere manier. Ja. Nou. Dus uh, oh. zodoende. He Helemaal duidelijk. Uh, voor, <laughs> mij, voor mij dan wel in ieder gelukkig, geval. Gelukkig. Ja, uh, nou ja. We hebben het dus over, over jou en uh, de taal en wat, wat nog meer. Uh, ik zou bijna zeggen, heb je nog iets waardoor je uh, zeg maar ook hè, uit je eigen muzikale voorkeur, wat we nog eventjes kunnen laten horen aan het publiek hier in Zandvoort en de omgeving? Uh, is dat dus uh, iets een, een band die ik, uh, waar ik ook geïnspireerd ben? Of ja, uh, maakt niet uit. Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld ook, maar dat is een beetje hetzelfde straatje. Dat is at the drive-in. At the drive-in. Uh, en dat is, het zijn dus twee bandleden die ook uh, die nu in de Volta zitten. En mm -hmm. daarvoor in at The drive in. Maar moet, ik moet wel waarschuwen. Het is allemaal vrij, uh, vrij harde muziek, weet je wel. En, uh, het, is, het is niet zeg maar zo dat ik daar alleen maar naar luister. Maar omdat we nu in de context van, van het klopje popje verhaal zitten. Ja. Uh, voel ik mij genoodzaak om <laughs> uh, iets uh, te laten horen wat, uh, wat mij tot uh, klopje popje gebracht heeft. Zeg maar. maar ik luister ook naar. Uh, ja, muziek die, um, die, ja, die niet de oren van je kop afschreeuwt, om zo maar te zeggen. Nee. Maar ik uh, vind dit toch ook wel een vo goed voorbeeld. Um, dit heet uh, At The Drive-In. Ja. En uh, dit schreeuwt wel de, kop, uh, de oren van je kop af. En dat um, kan toch ook wel uh, erg leuk zijn. Goed. Gezegd. Dat gezegd. En doet iemand nu al uh, zijn vingers in zijn oren. Dat is ook weer niet nodig, want <lacht> het staat... <is uit> <lacht> <laughs> het staat hier niet heel, hier niet heel hard. Ik, ik zal het bijna zeggen. Kijk, Ben Zonneveld is de nachtburgemeester van Zandvoort. Wij hebben er dus ook een. Hij is, hij is het. Dus, uh, dus ja, uh, de ongekroonde nachtburgemeester. Maar ja, dan komt hij ook nog wel eens op plekken waar, waar ook de muziek wel eens een beetje hard gespeeld kan worden. Dus ja, en uh, hij is wel wat gewend hoor. Ah, de, de, gelukkig. De, de, gelukkig. Het is nog net geen kloppende pop, maar uh, het scheelt niet veel eerlijk gezegd. Ja, nou, het scheelt Goed. niet veel, dan, dan ben je toch al echt al in de buurt. Laat maar horen. Ja, laat maar roeren. Ja, ja, hier komt het. Dit is One Armed Scissor van At The Drive-In. Oxygen tanks They hibernate, but how they kiss the ground, pucker up and kiss the asphalt now Tease this amputation, swindle their rings, shit has access now. 3,5 minuten had ik net iets langer ingeschakt hallo, hallo, uh, nou Marcus Zijn, zijn er Er hier allemaal mensen binnen tegelijkertijd En ja. ik wil ook nog de muziek Ey, op de maar, achtergrond Ja, ik wou het zeggen, maar dat is op jou, op uh, jouw plaat nog Ja, dit is mijn plaat nog ja. Jij, <laughs> ja dus die 3,5 minuten Die waren nog niet om Ja, maar goed, Ja, we kunnen, kijk Laat nog maar even aanstaan, want wat we zo te komen is ook erg leuk Maar oh. Oh, Ja, goed. zeker, zeker is, uh, ongeveer nu. Maar goed, ja, we kunnen wel eeuwig naar dit soort muziek blijven luisteren. Maar ja, dat wordt op een gegeven moment toch ook wel een beetje vermoeiend. Hè? Ja. Ja, maar. Daarom duren onze shows ook nooit langer dan drie kwartier. Want uh, daarna is het gewoon niet leuk meer. Nee? Nee, dat is gewoon niet leuk meer. Het is gewoon omdat ook de aandacht van het publiek dan misschien weg hebt, of is het ook voor ja. jullie uh, dan uh, een beetje ja, op? Ja, ik kan uh, makkelijk een uur doorgaan, maar na, na, na drie kwartier denk ik toch wel van, nou ja, het is nu wel weer goed geweest. Maar dan ben ik ook wel weer, dan ben ik wel weer voldaan en zo, weet je wel? Dan heb ik alles de, al het gal eruit gespuugd en dan is iedereen weer blij. Ja. Uh, zijn we allemaal op één vlogen gegaan en zo? Op op het podium, ja, L rond, ja. want uh, dan verander jij volgens mij ook van uh, persoon. Ik uh, verander wel van persoon, ja. Ja, ja. Wat ben nou, je? Nou, nou, nee, nee, dan... dat zo, zo zou je dat eigenlijk niet moeten zeggen. Ik verander, ja. ik word, zeg maar, ik, best ik iedereen heeft, zeg maar, dat is waar ik het net weer over had. Ik ja? verander in mijn eigen oermens. Ja. Iedereen heeft zo zijn eigen oermens, weet ja. je wel? En dat, en, uh, dat die oermens, dat is gewoon het uh, uh, eerlijkste. Uh, Eerlijkste stukje mens dat er is. Weet je? Ja. En daar, daar ben ik dan eigenlijk. En, zo is het, en, en dat, dat laat je ook zien op het podium, op het moment dat je jullie nummers ja, aan. Ja, natuurlijk, het, uh, aan het daar, doen wil ik, daar wil ik op dat moment zijn. Weet ja. je wel? Gewoon uh, gewoon zonder angst uh, en uh, gewoon alles eruit gooien, zeg maar. Ja. En uh, dat is denk ik ook waarom de mensen die het dan uh, graag komen om dat te zien, die, die worden daar op een bepaalde manier door bemoedigd, denk ik hoop ik. Dat je, dat je dan... Uh, ja, het is ook een soort knipoog, maar het is ook een soort van... Uh, rebellie, weet je wel? Ja. Tegen van alles en nog wat. Dus ja. Een, zo, zo, zo, zo, zo kunnen wij dat... Uh, de legende ook levendig houden. Natuurlijk. Ja. Uh, ik, ik wilde eigenlijk nog wat, wat voorstellen. Uh, nog één stukje live van jullie... Uh, van, van jullie ...optreden in Patronaat. Jullie hebben Fuck toevallig? Ja, nee, die hebben we ook... ...maar ik wilde eigenlijk met... Uh, ...met het laatste stuk van... Uh, van uh, ...Eufraat. Oh, het laatste stuk van de ja, Eufraat. Ja, la het laatste stuk, het nummer Eufraat... Uh, dat, dat, uh, dat, ja, dat, ...dat vond ik toch wel... Uh, ...heel bijzonder. Is kijken of we hem uh, gewoon uit de losse pols kunnen vinden de uh, live, live versie van Eufraat. Ja, Hoeveelste nummer was dat? Dat was het laatste nummer, uh, Marcus. Dus dan nou, dat we... wordt even een goede gok. Dat Ik zou echt... Ergens... Ah, ja, even kijken. 19 minuten min... Nou, laten we zeggen 16. 16 minuten is een beetje. Misschien ietsje eerder. Nou, zullen we even uh. gewoon half voor luisteren en dat we hem even, een gewoon even stiekem luisteren ja, dit, dit is improviseren. Iets, ietsje voor er nog. Nog ietsjes voor. Ja, de muis werkt niet helemaal. wacht. Ja, nog een stukje. Nog een stukje. Volgen de mensen thuis nog of is dit nu echt... Ah, dit is even live radio, want we hebben het niet gedaan. geknipt. Kijk. Oh, jee, jee. Maar dit is hem. Hier is hij. Eufraat. Ik hoor mensen praten. Ja. Misschien zat Joyce, ja, Joyce had er wel tussen. Dat denk ik ook. Hoor je het er al? Joyce, als je er bent, vond je het leuk? Ik heb ook genoten. Hier zijn ze. Dit is Eufraat. Een klopje popje. <laughs> And stuck in the shape of a rock. I'm a big fan the world, I'm a big fan of the world, Ik a een beetje poos, the world, I'm be a big fan of the world, I'm be a big fan of the world, I'm be a yeah. ben fan of the world, I'm a big fan of the zo I'm a nou nou? of the I'm je was toch zo aardig, maar waarom doe je dan zo flauw? Zo flauw, waarom doe je dan zo flauw? Blauw. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos. Het doet ben ik aardig ik ben een beetje bals, ik ben een beetje bals, ik ben ook wel hoor, ja, ja, ja, ik ben een beetje bals, ik ben een beetje bals, ben ik nou zo zwaar, nou, een beetje dit, een beetje dat, een beetje je op je gat. een beetje dit, een beetje dat, een beetje je op je gat, een beetje je op je gat. Een beetje dit, een beetje op je en dat, een beetje je front op je gat, een beetje je op je gat. Je paal, spel dat we Wat een waardige opener van onze tweede voorronde van de Robacta Award, 15e jaargang. Wil jij nog wat zeggen? Zeg maar voor! Yeah. maar voor! Voor degenen die het niet gehoord hebben, zeg maar voor! Zeg maar voor! Zeg maar voor! Heb je hem? Oké, okay, je kan deze fantastische band altijd even checken op hun website. Dat is myspace.com slash klopje, popje. En daar kan je meer lezen over die EP die ze hebben uitgebracht. Recalcitrant, ja. Dagblad. De semafoor. Um, wij all gaan all in yeah. anderhalve minuut proberen same om te bouwen om terug is een te komen uh, met de tweede no, band van deze ja. nu al ja. onvergetelijke... Hou maar weg. Die <laughs> presentator is wel heel leuk trouwens. Hoe heet die, die man uh, ook alweer? P.P. Fischer. Paul Peter staat het voor. Oké, okay, ja, ik heb erg om hem gelachen die ja? avond. Ja, hij zei hele leuke dingen. Er was bijvoorbeeld op een gegeven moment een DJ... Die zei, ja, die, uh, onze DJ is weg, want die heeft zoveel gedronken. Ja, ja, ja dat, dat was die, naar die huis moet. ja Dus uh, nu luisteren we alleen nog maar naar kutmuziek. Uh, <laughs> zo vast ja, ervoor. dat is de wat oudere, de oudere gast van de monitortafel. Ja, de Big Ball Bass, dat werd hij genoemd. Maar, Geniaal ja. vond ik dat wel. Dat was wel een leuke, leuke gozer. Ja, maar... ik, vond alleen, ik had er ik had nog alleen bij, uh, toen we daar in Hanusville, was er ook iemand die daar werkte in de... Uh, uh, patronaat, die was wel een beetje uh, vervelend tegen mij. Oh ja? Ja, die was een beetje onaardig. Die was gewoon de hele tijd uh, een beetje zo van... Uh, wat doe je hier nou weer? Wat doe je hier nou weer? Rot is op, weet je wel? Oh, ja, dat zijn dingen, daar hebben wij dan weer geweten van. van. Nee, er dan toch nog weer enge dingen nou, zo achter dan, uh, het podium? De backstage, weet je wel, ja? die man die, uh, ja, die vond mij een beetje vervelend. Nou ik ben ook wel een beetje vervelend natuurlijk. Ja, is dat ook een beetje het, het recalcitrante wat erin zit? Uh, recalcitrant, recalcitrant ja. nou reken maar. Uh, ja? Dat is wat deze band ook uh, is, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En dat dat ook misschien uh, even voor een aantal mensen misschien, uh, heel vervelend is. Ja, maar hij ging toch wel heel ver hoor. Ik bedoel, ja, ja, get, uh, ja je, je mag zo weinig. Weet je wel? Ja. Dat vind ik ook een nadeel van zo'n bandwedstrijd bijvoorbeeld. Ja. Dan uh, speel je op een bandwedstrijd en dat is dan heel leuk. En dan gaan, gaat zo'n organisatie meteen denken van... Nou, dat is een heel voorrecht dat ze hier mogen staan. Ja. Maar vervolgens krijg je gewoon geen uh, nauwelijks uh, bier... Uh, je krijgt ook helemaal niet betaald voor het optreden. Yeah. Je, je doet het maar gratis, weet je wel. Yeah. En uh, ja, dan denk je toch echt van, ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En, ik bedoel, aan de ene kant vind ik het heel leuk om daar te spelen, maar het is toch jammer dat, um, dat bandjes sowieso die moeten beginnen, het op die manier moeten doen, weet je? Ja. Hoe, anders, hoe anders was dat dan uh, in Amsterdam, waar jullie dan de popprijs hebben gewonnen? in Amsterdam, was, Pop Daar was het precies hetzelfde natuurlijk. Ja, ik ja, bedoel... Het is natuurlijk... Je wordt niet betaald. Je moet gewoon die bandwedstrijd doen. En dan hoop je dat je wint. En als je dan wint, dan win je nog eigenlijk niks. Want dan win je, ja. win je een bon voor een muziekwinkel. Maar dat was het dan ook. Dus ja. het is als muzikant... En zeker in Nederland is het gewoon afzien. Ja. Het is ook ergens wel begrijpelijk natuurlijk. Als je geen bekende band bent... En je wil ergens uh, jezelf programmeren... En je kan gewoon eh, niet voor zorgen dat er veel mensen op afkomen. Ja. Dan kan je ook niet veel geld vragen. dus dan, aan de andere kant is het ook wel weer logisch natuurlijk. Willen jullie eh, nog überhaupt de, de, zover, ja, want die meegedaan aan de Amsterdam popprijs. Ja, ja, ja. winston pop popprijs had ik begrepen. Nee, ja, daar stonden we in de finale. Ja. Maar dat ging finaal mis. Ja? Ja. Wat, wat, wat ging dan mis eigenlijk dan? Ja, ik weet niet. Het werd niet zo goed opgepikt door het publiek. En uiteindelijk onder iemand anders. Maar ja, dat ja. moeten zij dan weten. Weet je wel, dat is de jury. Hè? Daar ja. ga ik niet over. Eh... Wij waren wel de beste natuurlijk. Eh. we zijn altijd de beste. Maar <laughs> ja, er zit niet iedereen in. Nee. Dat is dan ja, een probleem. Omdat men toch niet helemaal bekend is met... Uh, datgeen wat jullie doen? Nou, omdat wij pioniers zijn. Hè? Ja. Het kenmerk van pioniers is dat er ook een reactie kan zijn van... Uh, ik snap het niet, dus het is niet goed. Is het een beetje het al oude principe wat in Nederland geldt? Wat de boer niet kent, vreet hij niet. Ja. En als we het over al oude Nederlands principes hebben... Hmm. Doe maar normaal, dan doe je wel gek genoeg. Ja. ja. En jullie doen niet normaal? Nee, we doen niet normaal. Dus dan is het, uh, het is een voor beetje... sommige Nederlanders ook niet echt... Uh, nuchtere Nederlanders hè, ja. is dat niet te begrijpen. Maar ja, ik wil dus niet nuchter zijn. Ik wil, uh, ik wil die oermens opzoeken. En die oermens zijn uh, niet bepaald nuchter. Nee. Natuurlijk. Nee. Dus, uh, Waar, hoop, waar hopen jullie op? Want uh, kijk, uh, jullie hebben dus nu mee, uh, meegedaan aan uh, deze bijzondere vorm van competitie met andere ja. bands. Het ja, is ja, appels ja. met peren vergelijken. Ja, ja. Wordt wel eens gezegd. Ja, maar ja, als je echt goed bent, dan win je natuurlijk gewoon. Uh, uh, ja, yeah. toch waren er een aantal mensen die zeiden, nou, dit, dit is zo, uh, zo uniek. Wat hier... Dit willen mensen wel. Dat, dat hoorde ik ook op, uh, op die avond dat jullie daar hebben opgetreden. Maar dat is het mooie eraan. Je hoort natuurlijk verschillende reacties. Je hoort, hmm. uh, dit, is, dit, dit willen we wel, dit is geweldig. Maar sommige mensen die, die snappen het gewoon niet. Weet je? Ja. En die hebben dan een soort van er tegen. Dat is mooi. Hè? Mm -hmm. Dat, dat roept, zeg maar, het roept echt iets bij mensen op. Ja. Ik weet nog dat we daar op die avond uh, wachten op de uitreiking. Dat we te horen kregen dat wij er hun op waren. Ja. Dus werd een naam, onze naam genoemd. Dan hoorde ik iemand onder het publiek schreeuwen. Kut bent! Yeah. <laughs> Kijk ik. En gieters giet dus kakaar aan. Zo. <laughs> nou, waar is dat nou weer voor nodig? Yeah. Maar yeah. ja, dat, dat roept het op, hè, mensen. Mensen kunnen ook nou gewoon kwaad worden. Zo, wat doet die gast nou irritant? Weet je? Yeah. Nou, nou ja. Ja. vind ik wel leuk. Ik <laughs> ja. kan er wel lachen. Ja, nu zijn jullie runner-up. Dat, dat betekent dat je nog in de race bent ja. Voor, ja, ja, ja, uh, ja. voor de laatste plek op 2 april. Ja, dat klopt. Uh, morgen wordt dat uh, duidelijk wie uh, van uh, de vierde runner-up uh, eruit uh, gekozen wordt. En dan uh, als vijfde bent mag meedoen in de finale. Ja. Zou, zou het... Uh, zou het nog wat wezen als wij uh, jullie nog een keer aantroffen uh, op 2 april? Bij die voorronde, maar dan in de grote zaal? Uh, of in de finale, de finale moet ik zeggen? Ja, ja, precies. Ja, dat, dat zou leuk zijn. Ja, uh -huh. Ik uh, ben benieuwd wat morgen de uitslag is, maar aan de andere kant... Yeah. Maak je je daar ook... Nee, maak je je er überhaupt niet sappel over? Of de, uh, nee, dat nee. is... Nou ja, we, we zijn al uh, ver genoeg. We hebben al heel veel optredens. En uiteindelijk ja, er zijn die bandwedstrijden wel leuk voor promotie, maar... Ja. Uh, zijn er ook uh, vele andere wegen die naar Rome leiden natuurlijk ja. waar, waar, waar moeten jullie het dan van hebben om uh, zeg maar het, het, uh, jullie naamsbekendheid en jullie imago noem maar op, waar moeten jullie dat dan vandaan halen? van onze fans ja? en, van, uh, en van gewoon hard werken ja. en van geluk heel veel geluk en van connecties en netwerken ja. en nog, eh, nog, nog, opgepikt worden allemaal van dat soort dingen ja zo, er valt nog weer wat om. Nog even over, over de band uh, die, uh, die jullie nu zijn. Ja, uh, ja want het, uh, want het is wel een, een, een bijzondere band uh, ja. als het gaat om dit, dit te doen. Je zei net van, uh, dit uh, er zit nu een goede klik tussen, tussen alle leden onder elkaar. Ook ja. tussen jou ja. en, uh, ja. en de band. Ja. Uh, vinden ze het ook leuk om dit zo op deze manier, deze muzikale richting in, uh, in te slaan? Want dat ja, is... zeker ja? Ja. En dat heeft ook weer te maken met het pionieren. Gewoon lekker bezig ja, zijn. Klopt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus ja, het is eigenlijk zo begonnen dat ik ben gaan schrijven en ik zei van nou dit wil ik gaan doen. Of, ik heb dit geschreven en willen jullie dit met mij spelen? Dat ja. was het beginprincipe. Ja. We zijn nu wel wat meer met ze uh, aan het schrijven als band ook. Uh, het is, ik moet wel zeggen dat het ook wel lastig is om uh, zeg maar weer nieuwe dingen te verzinnen die dan weer net iets anders zijn, maar dan hmm. toch. Maar daar, daar zijn we nu een beetje naar op zoek, weet je wel. Dat we ook een beetje andere, toch weer een andere richting op gaan en dat ja. soort dingen. Goed. Ja. Maar het, uh, dat houdt het spannend. Ja, nou, het is uh, duidelijk. Ja. Mooi, mooi. We, gaan, we gaan eventjes uh, weer terug naar, uh, naar, naar, die, uh, naar even wat anders. We hebben nog wat dingen staan, Marcus, in die uh, lijst die we nog eventjes uh, zouden kunnen draaien. Ik weet ja, vullen uh, we nog meer van onze gasten, hoor. Ja, ik weet niet of die nog wat... Ja, nog wat heb gekregen. je nog wat, uh, wat bij je? Ik wil wel Fuck niet laten horen. mag dat niet op de radio? Tu tuurlijk. Mag dat. En waarom mag dat niet? Nou ja, dat is goed. Wij zijn ook een klein beetje recalcitrant hoor. Kom. Nou, kijk eens Het is, uh, wij zijn een alternatieve uh, radioprogramma. Dat is dus goed om te horen. Dat, dat, dat betekent dus dat wij uh, willen afwijken van de rest. Kijk. En anders dan uh, wordt, uh, worden wij ook grijze muizen en wij willen... Er geen grijze muizen zijn. Kijk, nou ja, ik kleed hem misschien wel als een grijze muis, maar. Nou, het valt mee hoor, <laughs> <het> valt mee. <laughs> dat vind, vind je erg bevlogen klinken. Is dat zo? Ja, dank je ja, wel, dank je wel, dank je wel. Nou, uh, dat was het uh, nummer wat. Dat, dat is ook een nummer van jullie, hè? Ja, dat heet Fuck Me. Uh, yeah. Dat gaat over. Uh, Neuken, zo, Neuken ja. en zo, toch? Neuken en zo. En het is, um, op Hive, op onze huis vind je een soort van uh, enquête. Ja. En dan staan, uh, dat is de vraag, waar gaat vak niet over? En dan staan er verschillende opties. Dus bijvoorbeeld uh, seks, neuken en dat soort van liggende dingen. Maar er staat ook frustratie en dat soort dingen. Dus denk, dan mag je zelf bepalen wat, er, wat je eruit kan halen. Dus je kan er natuurlijk nog veel meer uithalen. Dat maakt de muziek ook interessant. Draag je hem ook aan iemand op? Nou nou, Joyce. ja. de Hanense vin. <laughs> ja, ik denk... Ja, het kan zo maar zijn. Leuk dus voorstel voor de nieuwe leuk fans. Leuk voorstel voor, uh, goed, bij deze dus gedaan. Hier is Klopje popje andermaal. Maar Met dan... Fuck me. Fuck me. Nou, dan moet hij wel... Uh, ja. Heb je hem? Dat is een mek, hè? <laughs> Hier is hij. Dat was hem. Ik, uh, ik zat even met, uh, met Elrond uh, van uh, kiss me en fuck me. En of dat nou een wezenlijk uh, verschil is uh, tussen, tussen die twee dingen. <laughs> uh, uh, maar volgens mij, uh, zei jij Elrond, uh, maakt dat uh, he helemaal geen verschil? Nou, het, ligt, het ligt aan de ene kant heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. Kijk, je wil, aan de ene kant wil je, wil je geliefd worden... Mm -hmm. En aan de andere kant heb je gewoon de, de, dat dier, dat de dierlijke in je... dat, dat gewoon de, de drang heeft tot neuken. Mm. En dat heeft met elkaar te maken, maar ook weer niet, weet je. En dat is gewoon een lastige drang. Ja, en daar gaat het nummer dan ook over. Ja, dat heeft er wel mee te maken natuurlijk. Ja. Dus ik um, het feit dat als, je, als iemand je niet wil neuken... Ja. Dat is ook een soort afwijzing. Wat, wat eigenlijk ook meteen weer met liefde te maken kan hebben. Ja. Ja, het is ook wel eens een keer gezegd van... Um, seks zonder liefde, dat is erg. Ja. Maar liefde zonder seks... Dus als je echt een soort liefdesrelatie hebt... En iemand wil geen seks meer. Ja. Dat is misschien nog wel erger. Snap je? Ja. Ja, dat, uh, dus ik dat... zit daar een voorstelling van, van te maken, van wat jij nu vertelt. oké oké, oké. Dus, dus, dus, dus de, de begrip van wat je zegt, uh, seks zonder liefde, dan gaat het dus alleen maar om de platte manier. Ja, maar als je, hebt, uh, als je een liefdesrelatie hebt... En... Dat is meer de erotische benadering, denk ik toch? Ja, oké, okay, maar als, als daarin iemand uh, niet meer wil voldoen, mm -hmm. of er niet meer mee wil gaan... ...dan is dat ook, dat is ook pijnlijk natuurlijk. Twee, uh, de liefde moet van twee kanten komen? Ja, en dus ook het uh, erotische daarvan. Mm -hmm. En uh, ja, daar zit dus wel een soort frustratie achter natuurlijk. Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. Ja. We gaan even nog uh, uh, terug naar uh, afgelopen maand. Want we hebben in uh, januari hebben we nog een derde uur gehad... ...waarin we vier bands van de derde voorronde hebben gehad... ...maar daar hebben we de twee niet gehad. En die twee waren Lost Man of Palau en Palalalakka. Ja, ik zeg drie maanden, uh, Marcus. Ja, ja, je kloppen vandaag. Ja, de laas kloppen vandaag. En uh, een hoop mensen breken hun bek erover over dat uh, Palalalalakka. Maar dat waren de uiteindelijke winnaars. Maar we beginnen eerst met de uh, Lost Men of Palau. Ze komen uit Alkmaar en dit is wat is zij gedaan hebben. Ook dat in de gaten zou ik zeggen... De stijl kan je het best omschrijven als vuige post-rock'n'roll revival. Heb ik dat goed gezegd of niet? Komt dat een beetje? Volgens mij wel. Geef een enorm applaus voor The Last Man of Palau! Ja, dat was uh, Sietze van uh, Lost Man of Palau, uh, Alkmaarse Band en zij, uh, ja, zij hadden dus geprobeerd om, uh, om natuurlijk ook kans te maken om te winnen in uh, deze derde voorronde van, uh, van de Rob Akdaal Helaas is het ze niet gelukt, uh, wat wou je zeggen Elrond, want uh, je zit naar buiten te kijken. Dat hebben ze niet gedaan, maar nee. ik ben nog steeds wel uh, ge geïntegreerd door het circus hier. Zo. Ja, nou ik, ik ga je, dat, ik ga je uh, voor de luisteraars even uh, uitleggen wat dat nou is. Uh, we, we zitten hier tegenover het Circus Zandvoort, dat is natuurlijk een uh, soort van landmark. Ik ga het even beschrijven voor de mensen die thuis zitten en denken van wat is dit. Nou, uh, we zitten hier aan het, aan het Gastenhuisplein, sommige mensen zeggen het Mediaplein. Uh, vroeger hadden we namelijk hier in, uh, bij onze buren... dat was het Zandvoorsneersblad. Maar die zitten er al een tijd niet meer. M maar goed, uh, er was ooit... eind jaren tachtig... was er een, uh, een architect... Die heette Sjoerd Soeters. Het lijkt wel een sprookje wat ik hier zit te vertellen. Dus Zo komt het ook een beetje over. En die dacht van ik wil iets nieuws beginnen. Dus ja, uh, hij gaat uh, het oude pand uh, dat is aangekocht door een zakenman hier in dit dorp. Dat heette, die heet Leo Heino. En die zei tegen Sjoerd, zeg ga jij even iets uh, moois bedenken? Doe maar wat. Nou, dus Sjoerd gaat achter zijn tekentafel zitten. En die denkt van ik uh, ga iets uh, neerzetten. Wat waar nog lang over gesproken wordt. Want ja, ik moet tenminste nog iets hebben om, waar, waar ze dus nog over 100 jaar nog over spreken. Dus uiteindelijk is dat het gebouw geworden. En daar staan dan zeg maar uh, een soort uh, vlaggen uh, uh, uh, op. Je kan daar uh, uh, aan de buitenkant zien welke vlag het is. En dan zie je ook nog in het midden zie je ook nog een aantal vlaggetjes uh, staan. Die zijn niet helemaal te zien, alleen uh, de uiteinden. En dan staan er ook nog een paar van die torentjes erop... die de vorm hebben van een circus tent. Zo moet je het dan zien. En dat staat dan midden op het Gasthuisplein. En het Gasthuisplein, moet je je voorstellen... dat is zo'n beetje zo'n ouderwets... Maduro Dampleintje. Met allemaal oude huizen. En dan staat er ineens zo'n zo gebouw tussen. Uh, gepropt van, uh, van een, een of andere architect. Die denkt van... ik moet, over 100 jaar nog, uh, uh, moet er nog over mij gesproken worden. Nou, en inderdaad... het zal nog zeker wel 100 jaar duren... dat dat ook weg is weer. Dus... Want ook ik ben het er nog steeds niet mee eens dat dat gebouw daar hier in het midden van Zandvoort staat. Het past ook helemaal niet. Het moet ik afgebroken worden. Vind het Wat wijs... leuk, hoor. <laughs> Jawel. Om eerlijk te zijn, ik vind, ik vind allereerst dat je het heel mooi kan vertellen. Hmm. Uh, maar... Is het zo? <laughs> ja. ja, maar zijn einde klopt niet. Hè? Ja, Leven lang en gelukkig. Nee, nee, nou ja, maar goed, moeten sprookjes dan altijd uh, nee, goed het eindigen. Het is geen sprookje. Ik ben meer iemand die uh, historisch uh, ja. dingen goed kan vertellen. Want je weet ook meteen de naam van je architect en <laughs> zo. Dat stond wel. Uh. Maar wat ik gek vind, uh, ja. of wat ik uh, leuk vind aan het gebouw, ja. is dat er um, tenminste iets staat wat opvalt. Want als ik in Zandvoort ben, dan zie ik uh, wel altijd. Um, dan vind ik het debat een beetje saai. Ik bedoel, ik vind ja. het wel leuk hoor, die Maduro Damhuis is en zo. Ja. En het heeft ook wel iets, iets gezelligs. Ja. Kneuterig. Lekker kneuterig, ja. ja. Maar het is ook gewoon, het is ook een beetje. Kijk, dat vraag ik me dan af. Hè? Want dan is het nu dus winter en dan komen dus geen mensen naar het strand en zo. Dan nee, is het ja. ook iets minder interessant. Ja. Dan is het hier gewoon dood, man. Dan is lijkt het me hier hartstikke dood? Dood. Nee, dood. En dan kom ik, ik hier aan en ik denk van wat een je bedoeling nee, is die toch eigenlijk. En dan ineens zie ik dit zo. Ja. Wat the fuck is dit? En dan ja. zie je gewoon een circus staan. Dan denk ik van ja, nou goed, het is, dat is tenminste iets, iets geinigs. Weet je. Maar, ja, maar dat het is nou niet de trekker van het publiek hier ook. Ja. Uh, echt dat er ja, mensen naar wel wel komen. voorkomen dat Het ziet er, er ook niet druk uit. Nee, dat nee. moet ik er wel weer bij zeggen. Ja. Maar het is, het is ook, ook super lelijk natuurlijk, het gebouw. Ja, ja. Ja. <laughs> Juist omdat het uh, lelijk heeft, heeft het ook nog een enige functie uh, in dit dorp. Dus, uh, de lelijkheid heeft een ja, functie. Ja, nou, of, of de lelijkheid heeft ook een bepaalde schoonheid. Ik moet dat anders zeggen. Nou ja, Het valt in ieder geval op, ja. ja. Nou, ah, ja dus, daarom vind ik het wel grappig. Er gebeurt uh, tenminste, ik, dat, ik, ik, ja. ik probeer dat ook gewoon even te plekken, gewoon het verhaal te vertellen, wat, ja, ja. Uh, wat hier gebeurd is. Uh, ja, ik ja, uh, schijn er een aanleg voor te hebben. Dus, uh, dus ja, uh, ja, absoluut. Ik ben alleen weer blij dat jij dat nog eens een keer fijn bevestigt. Dan weet ik dat ik in ieder geval op de goede weg ben. Oh, om... er, zijn meer, <laughs> er zijn meer mensen die dat, vertel, die dat ja, zeggen. Ja, die zeggen dat echt. Dus, uh, oh, dus kijk, ik, uh, en ja. jij bent uh, in dat opzicht uh, ben jij toch iemand die heel wat verder van deze persoon afstaat. En jij zeg gewoon van, nou, je kan het leuk vertellen. Ja. Nou, dank je. Weet <laughs> ik in ieder geval dat ik, dat ik mijn talenten dus nog steeds in de vingers heb zitten. Kan je je zak steken? Dankjewel, dankjewel. Uh, gaat, dit ging dus over het circus. Absoluut, ja. ja en, en de kijk van Elrond op het circus van uh, Circus Zandvoort. Ja. En Elrond is van Klopje Popje. Voor ja. de mensen die nu net inschakelen en denken van, wat is dit nu? Ja, nou, ja. Eh, dan heb dat je hoort, wat gemist, hoor. Dan, dan die... heb je gewoon wat gemist. Ja, ja, ja, ja, dit is ja, de ja. laatste tien minuten. Ja, de laatste tien minuten. Nou, we, we gaan nog uh, even een stukje palalakka draaien en dan gooien we nog de uitsmijter uh, erin. En dat is toch gewoon een nummer van Klopje Popje. Want ja, ik bedoel, dat staat uh, centraal vandaag. Kijk eens aan. Dus uh, Marcus, Palalaka Nou ga ik bijna de fout in. Maar dat is... Ik vind dat dus geen, geen goede naam. Vind thuis. je dat niet? Nee. nee? nee maar ah. Kijk, hoe kan je dat nou googelen? Hoe weet je nou hoeveel lazen het zijn? Dat soort dingen. Dat is gewoon, het is gewoon ja, veel ja, ja. lastig En Zij... ik vind het ook niet mooi, Palalaka, palalaka. Ik, krijg, uh, ik krijg hele slechte ideeën ja. Goed. Nare dromen en zo. <laughs> ze hadden wel gewonnen, overigens. Hier zijn nou, ze. Dat dan weer wel. Ja. TUNE, hebben we die op? Hoor. Aha! Vrienden van het goede leven, liefhebbers van de betere muziek. We gaan ons opmaken voor de laatste en afsluitende band van deze derde voorronde van de Rob Act Awards. Jaargang 2009-2010. En zien we daar ook niet achter die drums een oude bekende? Jawel, een jaar of acht, negen geleden. won hij erop Achterwoord met zijn band toen de tijd. Jawel, David op drums, fijne vrienden. En we zien nog wel meer oude bekenden, maar die zijn ondertussen allemaal weer verhuisd naar die andere stad. een stukje verder naar Woe! het oosten. Dat deed pijn in mijn oor, dankjewel. Ik krijg ingezonde post van deze band: En dat is dat deze band bestaat als liveband ongeveer zes maanden. Jawel. Vorige week stonden ze in de Paradiso en 3 april presenteren ze hun plaat in Pakhuis Wilhelmina. Jawel, die heet The Invention of Breakfast. Wat een mooie titel, zeg. 3 april trouwens is de dag na de finale van de Rob akta dus dan hebben jullie allemaal tijd om daar even te gaan kijken. Leuke tent trouwens, Wilhelmina Pakhuis. een toffe tent. Morgen staan ze in Pacific Park. Ook een leuke tent. Dus morgen allemaal naar Pacific Park. Maar nu eerst als afsluiter van de Roep Acta wordt... Palalaka! Lalalaka! I was born in songs about you. Yeah, the same was son but I was never proud of you I was raised by an old man showed me life's never sure said I fought the same war I was never proud of you For the same old one But I was never proud of you No, I was never proud of waren ze de winnaars van de derde voorronde? palalalalaka en uh, nou het is ook een